Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstraad. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de politie zijn ze op zoek naar heel veel nieuwe agenten. Het gaat gaat de laatste jaren de goede kant op, maar de politieteams kunnen echt nog veel diverser. Dus wordt vandaag een campagne afgetrapt. Waarom zou je bij de politie? Misschien wel omdat je weet waar je vandaan komt. Ziet wat er speelt op staat. We zien wat er beter is leren elke dag nog bij. En misschien komt de verandering juist van degene die ooit zei... ik ga nooit bij de politie. Uit onderzoek bleek vorig jaar dat de politie er over het algemeen best goed op staat... maar dat bepaalde groepen de politie niet altijd vertrouwen. Nog nooit stopten zoveel jonge huisartsen tegelijkertijd, staat in de Volkskrant. De werkdruk is enorm en huisartsen krijgen er steeds meer taken bij. Jonge huisartsen geven aan dat ze hierdoor mensen niet meer goed kunnen helpen. Vorig jaar waren er honderd... 38 stoppers jonger dan 50. Hello, goodbye-achtige taferelen op het vliegveld in Nieuw-Zeeland. Land heeft de grenzen weer opengezet voor de Australische buren. Deze mensen konden niet wachten om hun familie weer te zien. First time for this little one being over here. And good to see mama. Oh, we haven't been here for three years. It's been way too long. <laughs> yeah. just so good to see dad again. <laughs> yeah. I'm her granny and my God, I'm glad to see her. Over twee weken zijn ook reizigers uit andere landen weer welkom. Die moeten wel wat papieren meenemen. Een visum, een vaccinatie en een testbewijs. Een stukje uit deze film is in China niet te zien. Ik ben sorry to je you, Albus. Maar ik heb received troubling news. nieuws me, wat is het? Het it? is Grindelwald. Onze woord met de muggels begint vandaag? Het gaat over de nieuwste Fantastic Beast van de Harry Potter-reeks. Die draait sinds vorige week in de bios. En in de Chinese versie hebben de makers er één scène uitgeknipt. Daarin hebben de mannelijke hoofdrolspelers een gesprek over hun relatie... en hoe verliefd ze op elkaar waren. Chinese bioscopen wilden de film alleen draaien als deze zes seconden eruit werden geknipt. Dat vonden ze bij filmstudio Warner Bros. oké. Okay. Volgens hen blijft het verhaal van de film ook zonder deze scène overeind. Het weer droog, het grootste deel van de dag bewolkt. De zon komt er wel overal eventjes doorheen. Het is 15 graden in het westen tot 20 in het oosten. Daar kan het vanavond even regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De N201 van Hilversum naar Uithoren is dicht bij Meidrecht. Dat heeft te maken met een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 The Lion Sleeps Tonight, The Land of Make-Believe en Heartbreaker zijn songs uit 1982 die grote hits werden. Vertolkers zijn Tide Fit, Bugs Fish en Diana Warwick. Yee. Greep uit het verleden. But no. know. Broeders Wouters zijn nog lang niet klaar met hun muzikale carrière. Na alweer 13 succesvolle Nederlandstalige albums... kan er best nog een veertiende achteraan. Op Jonge Wolven laat Clouseau horen dat ze er nog toe doen. Ik krijg nog een hartstilstand: wat zie jij er lekker uit... Dat is nu al maanden dat we lopen flirten, maar kijk deze avond gaat het eindelijk vooruit. Je heupen wiegen zo in het juiste ritme. Langzaam man, je hand langs mijn been weer naar boven en ik laat gaan. Ik kom brand, ik kan het nauwelijks geloven, want ja, dat het gebeuren zijn alleen in je kamer: Er is niets dat je belet. Om met je lijf tegen mij wat aan te schuren, ik schrik me kapot, want ik zie een verrassing op je bed. Die ligt ongezened naar ons te gluren. Nog een vrouw. Ik sta versteld, maar dat blijkt. Overbodig, want je zegt: ik heb nog snel een vriendin uitgenodigd. Ja! IN de SPOTLIGHT. Wist ik veel dat stil zo stil kon zijn. Wist ik veel dat leeg zo leeg kon zijn. Ik leefde zonder zorgen, zonder vrees Het is altijd veel te makkelijk geweest Maar als de zon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 heeft hij ...zo stil Dit is soms hoe het leven loopt. Je ligt uitgeteld en je sluit jezelf van de wereld af. ZANG Drie grootste hits, Give Me Love What is Life and My Sweet Lord Van George Harrison Staan Scherp toon. De Spaanse Congunto-band Conjunto San Antonio heeft onder de titel El Nueva Redoble een nieuwe album uitgebracht. Dat is ook de titelsong van het album waarmee wij het blokje afsluiten. De opener was Hey Susanita, en ook Intenciones passeert de revue. Redoblar. Con este redoble me vas a matar, me vas a matar, me voy a morir. Redoble, redoble, vuelvo a repetir. Rasgue al bajo cesto y vuélvelo a rasguear. Con este rasgueo me vas a matar, me vas a matar, me voy a morir. Rasguea y rasguea vuelvo a repetir. Con este golpeón me muero de amor, me muero de me Triple Play muziek voor alle seizoenen Senté una tarde en tu regazo, queriendo descubrir tu intimidad, pero tú, tú te diste cuenta y soltaste tu lengua con maldad. Ahora sí. Señor ahora ya seguro que nada, nada, nada. no querrás ni otras hortalizas. y los tecos me los tengo que llevar porque yo traía de veras intenciones buenas de nena, los dego volar y es que yo buscaba en el fondo de tus sentimientos que me distrajeron con celeridad Recapacitar, si es así y bien pasearemos juntos por las calles estrechas de nuestra ciudad. Junto al río te diré amor mío, junto al puente veremos pasar la gente. Porque ik traía de veras intenciones buenas y En het las de heel y es que yo buscaba En el fondo de tus sentimientos que me distrajeron con celeridad y se fueron caminando. Sonrisas en los navios, bien contentos de haber hecho del pasado este maltrecho. Y cuenta los que les dieron, que felices siempre fueron. Color incolorado, este cuento se ha... Acabado. People, I was in for you. I love you for to you do. Hey Susanita, Miss Susanita, you are the best in the dancing room. All the people, I worship you. Like all the people, I look at you. You're. like to dance with you however dancing I look like I do that's why I don't dance in honky tonk. de dejar de mirar. En hey Susanita, mi Susanita, en todo el grupo es la mejor. Todos te miran para aprender. Yo como todos ellos también. Un tornado en la ciudad. Yo te quisiera seguir, pero bailando para no puedo bailar el honky Kathy Mattia is een country die vooral in de jaren negentig een aantal grote hits scoorde. Blue Diamond Mines, Lonesome Standard Time en She Came From Fort Worth zijn er drie van. before of pouring rain? Does your heart start to yearning when you hear a distant train? If you'd like to take that train and ride to someone left behind, you don't need the wind to tell you you're on low some standard time. Do you see? Love his kisses sends a shiver up your spine you don't need a watch to tell you Crosses every zone The first time your old heart broke Was the time you turned it on You don't ever need a winding Cause if it works like mine Well there ain't no doubt about it. of a hootah